ANBB ah, verkeersinformatie. Files bij Rotterdam op de A16 naar Breda. Zowel op de hoofd- als op de parallelbaan. 6 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk bij Knooppunt Ridderkerk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dan het probleem bij Rotterdam wat al speelt sinds de avondspits. De afsluiting van de A20 richting Gouda bij Knooppunt de Plein. De rijbaan is nog dicht, maar kan ieder moment weer voor het verkeer worden vrijgegeven. Er staat file vanaf Knooppunt Klein Polderplein tot Knooppunt de Brechtseplein. Het verkeer kan ook omrijden vanaf de Benelux-tunnel via de A4, de A15 en de A27.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 Straks praat ik met het hoofdbeveiliging van een groot transportbedrijf. Ook zijn bedrijf heeft het meegemaakt. Maar we beginnen op het platteland. Ja, steeds meer schapenboeren en inmiddels trouwens ook rundveehouders... worden getroffen door het Smallenberg-virus... Deze schapenboer vertelt wat zijn lammetjes mankeren als ze geboren worden. Nou, die lammen zijn met kromme poorten, vergroeide lichamen, noem maar op, helemaal stram. Dat ze de benen niet kunnen strekken, dat ze de benen onder zich hebben. Een vijfde poort komt eruit groeien, noem maar op, van al die symptomen. Bedoel, als je een moeilijke bevalling hebt en je voelt erbij, zeg maar, dan denk je, ja, wat voel ik nou eigenlijk normaal? Dan kan je een poortje verleggen of noem maar op, maar het is allemaal stram. Je, je kan er bijna niks mee. En dan moet je maar zien als je het eruit krijgt. Ik denk dat je te gauw op een 40% zit, dat het niet goed is. En er zijn er wel wat bij waar wel één land van goed is. Maar uh, ja, toch een 40% van de dieren is wel aangetast, besmet, zeg maar. Nou, en overal in het land worden deze week voorlichtingsavonden gehouden... voor boeren en ook veeartsen. Mijn eerste gast is viroloog van het Centraal Veterinair Instituut... van Wageningen Universiteit. Goedenavond, Wim van der Poel. Goedenavond. Ja, uw instituut brengt dat virus in kaart. Hoe moet ik me dat voorstellen? Dit... Nieuwe virus wordt bij jullie bekendgemaakt en ja. dan? Ja, nou ja, eigenlijk kwamen we het min of meer zelf op het spoor. Uh, we werden geattendeerd door Duitse collega's dat zij een nieuw virus hadden gevonden. Wij hadden ook ziekte gezien in de herfst. En uh, op een gegeven moment dachten we van nou, daar is een waarschijnlijke verband. En, uh, en door dat te onderzoeken hebben we dat verband ook aangetoond. Ja, en dan, uh, dan uh, is er enorme fascinatie en is er enorme uitdaging voor het instituut om dat zo snel mogelijk op te helderen. Wat is dit voor virus? Waar komt het vandaan? En uh, hoe kunnen we dat zo snel mogelijk onder controle krijgen? En hoe, hoe kunt u, als u het heeft over fascinatie, hoe omschrijven ze die sfeer dan? Ja, nou, uh, je, je denkt van, hé, hey, wat is dit? Is dit een nieuw virus? Is dit echt een nieuw virus? Uh, uh, waar lijkt het op? Uh, hoe kan dat nou ineens in Nederland terechtkomen? Een virus wat je nog nooit gezien hebt. En uh, ja, dan uh, als viroloog denk je dan van, uh, nou, laten we eens kijken hoe we dat zo snel mogelijk kunnen ophelderen. Van, uh, van wat is de genetische structuur die erachter zit? En dat soort dingen. Ja, Is het, uh, hoe dan ook, een spannende tijd eigenlijk? voor Ja, het is ontzettend spannend voor mijn medewerkers ook. En voor mij ook. Want, uh, je, je, ja, dat doet je het eigenlijk voor? Ik ja. bedoel, je, je ontwikkelt methoden om dit soort dingen zo snel mogelijk op te sporen, en uh, ja, op een gegeven moment dan gebeurt het, en dan denk je van, nou, nu moeten we er achteraan. Nu is het zover. Nu, nu is Zorlijk het zover. Nu ja. wordt wakker. Ja, ja je wilt gewoon, gewoon zo snel mogelijk proberen dat onder de knie te krijgen. Ja, want wat weet u inmiddels over het virus? Het komt uit Duitsland. U bent daarop geattendeerd door Duitse collega's. Nou, we weten niet of uh, de infectie in Duitsland werkelijk de eerste was. Dat moeten we ook nog uitzoeken. Maar in Duitsland werd het voor het eerst echt aangetoond. En uh, uh, toen zijn wij uh, met een test die we eerst van de Duitsers hebben gekregen... later hebben we dat ook bevestigd met eigen methoden... zijn we op, op een zoektocht gegaan. En uh, ja, toen bleek al snel dat er uh, steeds meer monsters gaan testen... van al die schapen. Aanvankelijk waren het ook runderen, die, die diarree toonden. Die monsters zijn we gaan testen. En dan uh, blijkt dat het verspreid is over heel Nederland. En dat het uh, waarschijnlijk ook nog over een groot, groot deel van Europa verspreid is. En u weet uh, het een en ander, neem ik aan, over die verspreiding inmiddels. Hoe wordt het verspreid? Nou, uh, we weten dat dit virus... doordat we de, de genetische structuur voor een groot deel opgehelderd hebben... Uh, weten we dat het uh, sterk gelijkt op virussen die in Azië voorkomen... en daar ook een aantal uh, ziekteuitbraken hebben veroorzaakt. En die ziekteuitbraken die bestonden eruit dat er uh, misvormde lammeren en uh, kalveren werden geboren. En dit virus blijkt dus dezelfde verschijnselen te geven. Dus uh, die uh, uh, lammeren die nu worden geboren met aangeboren afwijking ook die kalveren, die uh, zijn waarschijnlijk... Dat zijn waarschijnlijk moederdieren die geïnfecteerd zijn in de herfstperiode. Door wie dan? Nou, dat gebeurt naar grote waarschijnlijkheid door zogenaamde knutten. Dat zijn kleine steekvliegjes. Ja. En uh, dat is ook het geval bij die, bij die verwante virussen in Australië, Azië en, uh, en Afrika. Dat ook. zijn de boosdoeners, de knutten? Ja, de knutten zijn in die zin een boosdoen. Die zijn eigenlijk de overdragers van, uh, van het virus van het ene dier naar het andere. En waarschijnlijk is er geen directe transmissie tussen dieren. We kunnen dat niet helemaal uitsluiten. Je bedoelt waarschijnlijk... dat het ene schaap het andere schaap ja, kan ziek dus maken? Ja, sorry, dat, uh, dat het ene schaap direct uh, een ander schaap kan besmetten. Dat kan niet. En dat kan zeer waarschijnlijk niet. Maar de knutten, die hebben wel degelijk een ander die, die, dier? Die prikken, waarschijnlijk... die prikken een, uh, een dier en die uh, brengen dan bloed over... van het ene dier naar het andere, of, of in ieder geval uh, het virus van het ene dier ja. naar het andere. Als zij hun bloed uh, uh, daarvan zuigen. En dan uh, uh, ontstaat de infectie. Een soort malaria -mug maar. In dan van dier op dier? Ja, nou ja, malaria is in die zin wel vergelijkbaar. Dat gaat ook met een vector, dan is het de mug. Uh, malaria is wel een heel ander organisme. Dat is een uh, eencellige, dat is een bloedparasiet. Maar uh, bij een virus kan dat op die manier ook gaan, ja. En die knutten, die hebben het dus ergens opgelopen. Hè? Want die hebben ja. het dus ergens bij hun dier opgelopen. Ja. Dat die... zit in hun bloedbaan. Ja. En uh, wat voor dier is dat dan geweest oorspronkelijk? Waar komt dat dan vandaan? Ja, dat is voor ons ook nog een raadsel. Ja. Dat is ook iets wat, wat, wat ook zeker, dat willen we ook zeker ophelderen. Uh, Daar gaan we ook echt achteraan. Uh, en daar moet een groot epidemiologisch onderzoek voor gedaan worden. Uh, om te kijken wat nou de herkomst is. En verder proberen we ook van het virus de hele structuur op te helderen, Zodat we precies kunnen kijken waar het meest verwante virus voorkomt. En dat is dan uh, mogelijk de oorsprong van dit virus. En dan is nog de vraag van hoe is dat nou van... Werelddeel naar een ander werelddeel ja. gekomen, ja. Want kunt u dat aan leken zoals ik <laughs> ja. uitleggen hoe je dan uiteindelijk dat onderzoek doet? Hoe kom je bij de uiteindelijke plek? Uh, ja, nou, dat dat de. de... Het is dus niet zeker dat we dat helemaal kunnen ophelderen. Wat we eerst willen doen is kijken van, wat is nou de verwantschap? Dus dan kan je misschien een virus vinden ergens in een andere streek... wat erg verwant is. En dan denk je van, nou, daar, daar komt het waarschijnlijk ja, vandaan. Ja, jullie hebben databases met ja, elkaar. Ja, daar zijn dat allemaal databases van, dan gaan we vergelijken. Nou blijkt in dit geval dat die databases ook nogal wat uh, gaten vertonen. Dus dat betekent dat we van die oorspronkelijke virussen... waarschijnlijk ook nog wat structuuranalyses moeten doen. Mm -hmm. uh, maar dat gaan we zeker doen. En verder, als je dan weet van, nou, daar komt het waarschijnlijk vandaan... Dan weet je natuurlijk nog niet hoe het hier gekomen is. Dus uh, dan moet je vervolgens gaan analyseren van waar de eerste infecties in de dieren voorkwamen. Nou, dan kunnen we teruggaan naar oude bloedmonsters van die dieren. En kijken van uh, waar zaten daar al antistoffen in. Ja. Nou, als we die dan aantonen, dan weten we, kunnen we misschien vaststellen, of te hopen te kunnen vaststellen, waar de eerste infecties echt, waar de infectie echt begonnen is in Europa. En dan, uh, uh, ja, dan kun je misschien terug traceren naar een manier waar het in die dieren gekomen is. En is dat relevant om te weten waar het ooit begonnen is? Nou, het is relevant in de, in de zin, uh, nou, waar het ooit begonnen is, dan, dan, dan, dan, ja, dan kun je kijken van, nou, wat is nou een manier hoe, uh, waardoor het uh, getransporteerd kan worden? Van, als dat nou bijvoorbeeld met een bepaald product is, of met een bepaald dier wat illegaal geïmporteerd is, of zoiets, dan wil je dat in de toekomst natuurlijk voorkomen. En uh, ja, door terug te traceren van hoe dat hier gekomen is, kun je misschien daar iets aan doen. Dat is onze hoop in ieder geval. Nou, is het in die zin minder erg, als ik het zo mag formuleren, dan de mond- en hier en ja. je, dan de Q-koord, en wat hebben ja. we nog allemaal al meer gehad, um, nou, de vogelgriep en de varkenspest, ja. omdat dat ook van dier op dier kon, hè? of via de lucht bijvoorbeeld, ja, en ook uh, op mensen zelfs. Maar dat ja, is hier niet het geval, Nee, he? uh, de, het risico voor mensen wordt als zeer gering ingeschat en dat is gebaseerd op uh, die verwante virussen. Dat zijn allemaal virussen die uh, uh, bij herkauwers voorkomen en niet bij mensen. Dus dat, er zijn wel wat broertjes en zusjes die hier weer wel bij mensen voorkomen, maar die zijn net iets minder verwant. Dus daarom denken we dat het risico voor mensen zeer gering is. Uh, je kunt dat nooit helemaal uitsluiten. Virussen kunnen ook van gedaante veranderen. Maar uh, we gaan ervan uit dat het risico voor mensen... of het RIVM heeft dat ook geanalyseerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid. Het risico voor mensen moeten we als zeer gering zien. Dat wil zeggen dat wij besmet worden als mensen door die dieren. Bedoelt u dan? Ja. Hè? En als wij nou door zo'n knut worden uh, geprikt? Nee, daar geldt hetzelfde dan voor. Het gaat hetzelfde. echt om het virus. Het virus uh, grijpt niet aan uh, op mensen. En, uh, nou dus is het wel zo dat het, uh, het medisch contact vandaag zegt dat uh, een huisarts toch zegt dat zwangere vrouwen een beetje voorzichtig moeten zijn. Vindt u dat enigszins overdreven? Ja, nou dat, ik, ik, denk, ik zou zeker willen adviseren dat uh, zwangere vrouwen dus niet uh, verlossingen bij schapen bijvoorbeeld doen. Want uh, dan kom je direct in mogelijk in contact ja, met toch het virus. Link, toch een en beetje link. En zou, daar zou ik voorzichtig mee zijn. Ja. Want uh, je kunt beter, uh, uh, ja, beter veilig zijn. Uh, niet uh, dat je achteraf denkt van... Nou, misschien heb, heb ik te veel risico gelopen. Ja. Uh, u als instituut komt niet daadwerkelijk bij de boeren. Hè? U wordt alleen maar ingevlogen als het ware als een afzijdig instituut om vaccins te maken. Wij, wij, uh, ontvang, wij werken voor dit soort onderzoek nauw samen met de Gezondheidsdienst voor Dieren. De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft medewerkers die wel op de bedrijven komen. En wij hebben heel nauw contact met die mensen. Wij hebben, wij hebben daar ook een hele goede samenwerking mee. Dat betekent dat als er samples geno uh, moeten genomen worden van een bedrijf, monsters van die dieren, dan wordt het gedaan door de Gezondheidsdienst voor Dieren. En die zorgen dat zorgen dat, dat bij ons komt. En wij doen veel, van, veel analyses, ja. vooral van dit soort uh, nieuwe problemen. Uh, uh, doen wij vaak analyses. En ook uh, het ontwikkelen van vaccins... dat uh, gebeurt met name bij ons instituut, bij het CIVI. Ja, maar de ontredderende boeren, de ontredderde boeren moet ik zeggen... die krijgt u niet aan uw bureau? Nee, die komen niet aan het bureau. Uh, daar heeft de gezondheidsdienst wel contact mee. En voor die boeren hebben we ook trouwens... in samenwerking met de gezondheidsdienst en de, uh, of de boerenorganisaties... Uh, voorlichtingsavonden gehouden. Die waren georganiseerd door de, de boerenorganisaties. En daar zijn de boeren ook door uh, de gezondheidsdienst en het CVI uh, geïnformeerd over de problemen en wat en ze kunnen verwachten. heeft u gehoord hoe ze reageren toen op die avond? Nou, de boeren reageren vooral erg uh, geïnteresseerd. Ze willen graag weten uh, wat er aan de hand is... en ze willen ook graag natuurlijk weten wat ze er mogelijk aan kunnen doen. Helaas is dat niet zoveel. Uh, we hebben geen vaccin. We willen dat zo snel mogelijk ontwikkelen... maar dat gaat nog wel anderhalf jaar duren, minstens. Uh, in de tussentijd is er voor de boeren niet al te veel, die, veel wat ze kunnen doen... maar ze kunnen bijvoorbeeld wel uh, eens kijken of uh, er mogelijk... Die gedaan worden, kan worden aan die knuttenbestrijding. Of de dieren misschien gehuisd moeten worden in de, in de, in zodat de, de nazomer. Zodat de knutten er niet bij kunnen komen. Bij kunnen komen. Of ja. dat uh, uh, ze misschien de, de, de dekperiode van, uh, van de dieren uitstellen. Want als ze dus niet wachtig zijn dan lopen ze ook geen gevaar. Nou ja. Dat soort dingen. En die knutten die overleven natuurlijk lekker nu hè, met die redelijk warme ja. winter. Het seizoen voor die knutten is langer nu. Dus ja. die knutten die hebben een, waarschijnlijk een goede uh, nazomer gehad. En, en, en dan loopt de activiteit van de knutten, ja. die loopt pas laat terug. En nu is er eigenlijk ook nog weinig vorst. Dus uh, de kans is groot dat er de, dat de veel knutten... Ja. ook nog het hele winter overleven. Ja, en dat ze blijven leven en dus ergens dat virus kunnen door. Ja, ja. Nou is het zo dat u zei, het duurt nog even anderhalf jaar... voordat we dat vaccin hebben ontwikkeld. Um, gaat dat weer met bijvoorbeeld... Um, een uh, antistof van een dier? Nee, wat... Wat, je, wat je bij het vaccin wil, uh, is dat je een uh, infectie veroorzaakt... waarbij geen ziekte ontstaat, maar wel de afweer. Want je wilt natuurlijk maximale afweer hebben... en minimale ziekteverschijnselen. Ja, En dat haalt u dan als het <coughs> ware uit wat, wat, het we dier. Dan, wat we dan doen, is we gaan vaak uit van het uh, bestaande virus... en dat gaan we verzwakken... zodat de ziekteverschijnselen niet meer optreden... maar dat een dier wel volledige immuniteit ontwikkelt. En uh, dat soort vaccins willen we graag hebben. Maar stel dat u uh, op een Komt, of, of de mensen dan met wie u samenwerkt... daar uiteindelijk dus, uh, uit onderzoek blijkt dat zo'n dier inderdaad besmet is... maar niet ziek geworden. Waarom duurt het dan nog anderhalf jaar? Nou, een het, vaccin, het ontwikkelen van een vaccin duurt zo lang. Omdat je eerst uh, het, het virus moet uh, opkweken, Dan vervolgens moet je het verzwakken. Dat het geen ziekteverschijnselen geeft. Maar wel een goede afweer. Dus je moet daar uh, selecties in aanbrengen. Uh, vervolgens moet je het opschalen. Je moet het allemaal weer gaan opkweken. Uh, en dan vervolgens kom je in een testtraject. Dus dan uh, moet het getest worden in, uh, in, in proefmodellen. Dus in diermodellen. Uh, na dat testproject krijg je ook nog een reactie. Uh, uh, registratietraject, Want een vaccin moet niet alleen uh, nee, goed werken, het, het, het moet ook veilig zijn. <laughs> ja. En daarna kun je, het ook, kun je het voorzichtig gaan testen in het veld. Ja. Dus dat hele traject, het is niet zozeer dat er, dat er met enorm veel mensen aan gewerkt moet worden. Maar dat hele doorlooptraject, dat, dat heeft gewoon zoveel tijd nodig. We wachten het af. Heel veel succes in elk geval met het ja. ontwikkelen van dat vaccin. Want dat is dus onder andere uw werk. Mag ik u hartelijk danken voor uw komst. Wim van Pons pak ik mee. Hij is viroloog en hij werkt dus bij het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen Universiteit. Dank u wel. Tot half negen, Twee Dingen. Van Omroep Max. Met Margreet Reintjes. Onrust in de transportsector, want steeds vaker worden truckers doelwit van overvallers. Gisteren nog was het raak. Toen eindigde een mislukte overval in een schietpartij met de politie... en de daders werden uiteindelijk gearresteerd. Met een blauwe vrachtwagen als vluchtauto kwamen ze niet verder dan de vangrail. Op de vlucht zijn ze neergeschoten door een arrestatieteam van de politie. Hier, bij dit bedrijf op het industrieterrein Moerdijk is het allemaal begonnen. Vannacht om 1 uur heeft een groep zwaar bewapende mannen geprobeerd... een slapende vrachtwagenchauffeur te overvallen. Ja, het is een incident dat niet op zichzelf staat. Het gebeurt steeds vaker. En overvallers zijn dan niet alleen op de lading uit... maar ook steeds vaker op de vrachtwagens zelf. Hier te gast is Maarten de Grauw. Goedenavond. Goedenavond. U bent hoofdbeveiliging van het transportbedrijf Wim Bosman... een groot transportbedrijf in ja. ons land. Um, Gisteren mislukte de overval. Ja. Maar ook uh, chauffeurs van uw bedrijf hebben dit aan de lijf ondervonden. Hè? Wat is er bij u gebeurd? Um, in het verleden dan, uh, zijn er inderdaad uh, de nodige voorvallen geweest. Uh, gelukkig niet uh, superveel. Maar het, het meeste worden geconfronteerd met uh, de diefstal vanuit een, uh, een, een, een trailer. Dat is een, een Wat oplegger. is er gebeurd bij, bij uw man of vrouw? Uh, de deuren open en lading weg. En uh, uh, ja, dat, dat is in het... Meest, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? In het meest simpele geval dan blijft de, uh, slaapt de chauffeur door. Maar ja. uh, op het moment dat hij wakker wordt, dan kan zich wel een confrontatie voeren. En was dat bij u geval, is hij bedreigd? Uh, er zijn bij ons wel chauffeurs, die zijn uh, inderdaad in het verleden bedreigd, ja. En ging dat er heftig aan toe, of hoe, hoe gaat dat dan? Um, er zijn gevallen bekend dat het zeer heftig eraan toe gaat. Maar dat u... er zelfs wapens bij, uh, bij Dat, dat is bij speelzijf... een van uw mensen gebeurd? In het verleden wel, ja. Want worden ze dan bedwelmd? Of uh, als het niet met een wapen gaat, hoe gaat dat? Um, er zijn diverse methodes om, uh, om een auto. Uh, ja, uh, om een chauffeur te overvallen. Uh, in het meest erge geval is het dus uh, dat, uh, dat de deur geforceerd wordt. en dat de chauffeur oftewel bedwelmd wordt. oftewel hij, uh, hij wordt bedreigd met een wapen. Ja, en dat ja. hebben mensen meegemaakt? Dat hebben mensen meegemaakt, ja. Want ja. Uh, wij hebben ook gevraagd om een chauffeur van uw bedrijf te spreken. We zei: nee hoor, daar beginnen we niet aan. Nee, Want als we ik niet. het allemaal weer ja. ophaal, ja. Ja. dan zie uh, u. Hij morgen niet op zijn werk. Is ja, dat zo? Ja, de, de gebeurtenis is dusdanig traumatisch... Dat, uh, dat de chauffeur daar gewoon heel, heel lang uh, uh, ja, last van heeft. En uh, ook het bedrijf in, uh, indirect. Maar uh, voor de chauffeur is het gewoon veel, uh, zo dusdanig erg... dat uh, soms blijven ze gewoon maanden thuis zitten. Want die persoon die, hè, waar u dan over vertelt... Ja. die dat pistool op zijn hoofd heeft uh, ja. gehad... hoe is het daar dan nu mee? Die werkt weer... Uh, dat is, uh, het is ook al langer geleden dat, uh, dat voorval, maar daar heeft hij enorm veel last van gehad. En het is uh, niet wenselijk dat, uh, dat hij daar nu nog mee geconfronteerd wordt. Vandaar dat we ook als bedrijf hebben gezegd van, we schermen deze man af. Uh, het verhaal komt van mij af en uh, niet van de desbetreffende man. En waar was het gebeurd? Dat is uh, in het buitenland gebeurd. En waar? Uh, volgens mij was het Italië in dit geval. Ja. ja. ja. Nee, want er zijn natuurlijk meer chauffeurs, hè, steeds meer, die, ja. uh, die dit meemaken. Uh, een van hen, dat is Tony Kapers. Die deed een aantal jaar geleden zijn verhaal in Nova. Ja, dat is toch een lekker gevoel. is het toch licht te slapen. En je, ja, je krijgt uw gas toegediend. En dan zijn ze in je cabine geweest. Ze hebben alles kunnen pakken wat ze willen hebben. En ze haalden die auto gewoon leeg. Ja, je, je slaapt toch onrustig. Je gaat elk geluidje je, ga je op letten horen. Ik hoor wat en je bent er weer uit. Dus... Er slapen kunnen niet meer. Dus je gemoetkruis heb je dan natuurlijk niet. Ja, Tony Kaspers. Dit herkent u dus? Ja. Ja. ja. Dit is herkenbaar. Dit, uh, deze reactie van deze chauffeur is heel herkenbaar. Ja, want u dat, uh, bent voormalig politieman. Ja, klopt. Um, en u uh, zei net voor de uitzending: Ik word hier ook ontzettend kwaad van. Ja, dat dus... dit mijn mensen gebeurt. Het is ook logisch dat je hier boos om wordt. Want uh, dit zijn mensen die uh, de hele dag uh, heel hard werken voor hun boterham. En uh, ze hebben uh, vrouwen en kinderen vaak thuis zitten. En zo'n man die ontneemt je heel veel plezier in het, uh, in het werk wat hij doet. En ja, uh, dat, dat is gewoon belachelijk. Dat, daar word ik gewoon heel boos om. Dat, uh, ik, ik, ik snap ook niet dat er mensen zijn die, die, die dit in hun hoofd halen... om, om uh, een... een een, een man die alleen ligt te slapen in zijn cabine... die heel hard werkt voor zijn boterham... om die maar gewoon te overvallen, dat, dat kan ik gewoon niet tegen. U vindt het laf, hè? Ja, heel laf. Heel laf ja. Dat, uh, ik vind het belachelijk dat het gebeurt. Uh, men moet beseffen dat, uh, dat er een enorm trauma bij, uh, bij een dergelijke overval... Uh, dat, dat heeft een enorm trauma tot gevolg. En uh, op het moment dat je dat hebt... Uh, ja, je, ze weten niet wat ze een mens aandoen. Maar dat is niet alleen voor een vrachtwagenchauffeur... maar in het algemeen bij een overval ja, ja. is het gewoon uh, dusdanig traumatisch... Dat, uh, dat mensen daar voor de rest van hun leven getekend zijn. Is het uh, extra erg, denkt u, omdat het toch vergelijkbaar is met je eigen huis... je cabine voor een vrachtwagenchauffeur? Ja, absoluut. absoluut. Uh, het, het moet een veilige basis zijn voor, uh, voor een chauffeur. Uh, hij moet zich uh, prettig bijvoelen. Uh, ze zien het ook als hun woonkamer, uh, in, in veel gevallen... En dan is het belachelijk voor Woerden dat daar gewoon in binnengedrongen wordt. Dan wel dat er gas ingespoten wordt, dat ze e uren van de kaart zijn. Zitten hier bendes achter? Is daar enig Ga beeld van? Um, er zit wel de nodige organisatie achter, ja. ja. Dat, dit, dit kan nooit... Een, een, een op zichzelf staand feit zijn. Dat, dat moet, uh, dat, dit moet georganiseerd worden. Ja, want ik begreep dat het, uh, van LTO Nederland... dat ja. het uh, uh, tien jaar geleden nog nooit gebeurde. En nu zijn het inmiddels 40 tot 50 keren per jaar. Mm -hmm. Waarom is dat? Hoe verklaart u dat? Nou, ik, ik denk dat die verklaring enigszins zit in het uh, verschuiven van uh, het, het gemakkelijk geld halen voor de crimineel. Um, in het verleden hadden we de banken die uh, niet beveiligd waren. Mm -hmm. nou, en van de banken ging men naar uh, de, de supermarkten. De supermarkten gingen beveiligen. En het verplaatst zich gewoon, het hele verhaal. Dus uh, op een gegeven moment dan, uh, dan is een, een vrachtwagen, zeker een vrachtwagenchauffeur, is een makkelijke prooi. Ja, ja ik, ik zei net LTO, maar ik bedoel natuurlijk Transport en Logistiek Transport, Nederland. LTO ja. was van het vorige ja. onderwerp. En datzelfde uh, Transport en Logistiek Nederland, die zegt... ja, we moeten werken aan uh, veel meer beveiligde plekken... waar chauffeurs kunnen slapen. Ja. Klinkt mij heel logisch in de oren trouwens. Ja. Dat je denkt, ja, ergens uh, kwetsbaar op een uh -huh. plek waar je zomaar als crimineel kan komen, moeten we niet meer doen in het vervolg. Nee. Hoe naar ook. Nee. Er is Op dit moment is er een project uh, uh, van, van start gegaan... Al, al een anderhalf, twee jaar geleden. Dat noemen ze Secure Lane. Mm -hmm. Dat is uh, de route van, van uh, de, de, de haven Rotterdam tot aan de Duitse grens... in het zuiden van het land. En daar staan uh, allemaal camera's die uh, automatisch het kenteken scannen. Uh, het aantal overvallen op vrachtwagenchauffeurs op die plekken, ja. is uh, heel fors gereduceerd tot nagenoeg nul. Uh, en, uh, uh, maar je ziet wel een verschuiving naar andere parkeerplekken... die nog niet beveiligd zijn. Maar zijn er dan om die beveiligde parkeerplekken... ook hoge uh, hekken bijvoorbeeld? Nee, nee, het zijn gewoon parkeerplekken langs, uh, langs de snelweg. En uh, uh, ja, het, het resultaat ervan zie je gewoon s'avonds, avonds... op het moment dat je er langs rijdt, dan staan ze vol. Dat, uh, met, met uh, voornamelijk ook uh, chauffeurs uit het buitenland... die op de terugreis, dan wel op de heenreis naar Rotterdam zijn... en hun uren erop hebben zitten. Maar er staat ook wel uh, een, een Nederlander staat... Uh, maar omdat sporten. daar uh, camera's hangen, dat werkt dus al heel preventief. Uh, camera's op zich werkt al heel aardig, ja. ja. Want uh, Transport en Logistiek Nederland pleit ook volgens mij echt voor heel veel met, uh, ja, he, ja. met surveillances en ja, grote hoge hekken... Ja. waar je met een pasje alleen maar binnen kan komen. Ja, er, zijn, er zijn vijf gradaties voor parkeerplaatsen... Ja. 1 tot en met 5, waarbij 5 de, de hoogste gradatie is, en de zwaarste beveiliging met toenekets met en uh, dat soort zaken allemaal geregeld. En zegt u, eigenlijk moeten we daar naartoe, of is dat, is dat niet nodig in Nederland? Is het, is het dat met die camera's... Ik denk dat, dat, dat het breder gezien moet worden dan, dan Nederland alleen, dat je het echt op uh, Europees vlak uh, moet gaan doen, want uh, de Nederlandse chauffeur, de internationale chauffeur, die rijdt naar Italië, die rijdt naar Frankrijk, die rijdt naar Spanje, en in die landen zouden dan geen zwaar beveiligde parkeerplaatsen zijn. En wij zouden ze hier wel aanleggen. Dan denk ik dat je ja, dat... Uh, dat heeft dan geen zin. Nee, dat heeft geen zin. Want voor die jongens, uh, die, die, die moeten dan toch op een onbeveiligde plaats staan. Dat werkt niet. Nee, nee. dus moet het in Europees verband Europees worden aangepakt. Europees verband aanpakken. Ja, ja. Um, is het zo dat um, het waar is dat uh, wat Transport en Logistiek Nederland zegt, dat er nog veel meer uh, chauffeurs worden overvallen, maar dat ze ook heel vaak geen aangifte doen? Ja, absoluut. Uh, maar dat komt ook door... door uh, de praktijk. In de praktijk is het uh, verdraaid moeilijk voor uh, vooral de kleinere ondernemer. Uh, Wim Bosman in Serenberg is gewoon een hele grote en wij zorgen voor de aangifte en wij hebben ook de mensen ervoor zitten. De, de hele afdeling van mij is ervoor ingericht mm -hmm. om, om dit soort zaken aan te pakken. Alleen uh, de kleinere ondernemers, ja. Op het moment dat er een inloopuurtje is, zoals in Serenberg, dan kun je bijna geen aangifte doen. Dan, dan wordt er, uh, je moet je een afspraak maken. Nou, een chauffeur of een ondernemer die wil ook geld verdienen. En een inloopuurtje bij Serenberg, wat bedoelt u? Bij het de, de politie daarvoor? Bij ofzo? de politie, ja. Oké, okay, ja. en dan moet je het daar aangeven. En dan op, zegt u dat is niet handig. Ja, die eigenlijk. zit op uh, twee dagen in de week, zit ze uh, één uurtje om, om een aangifte. Voor deze aangifte bedoel Nee, gewoon voor überhaupt de burger om een aangifte okay. te doen. En op het moment dat ze daar niet meer zijn, dan wordt er uh, van je verwacht dat je naar die dam gaat rijden. En daar moet je dan aangifte doen, maar wel op afspraak. Maar je kan toch gewoon je eigen woonplaats aangifte doen? Hoef je toch niet naar Zeerenberg? Uh, ja, uh, wij als bedrijf gaan natuurlijk in Zeerenberg... omdat we in Zeerenberg ja, gevestigd zijn. Ja, oké, maar goed, iedereen, dat, u zegt daar, dat is gewoon ontzettend verrompslomp... waar je ook ziet als bedrijf. Sterker nog, je wordt van kastje naar de muur gestuurd. We pas geleden hadden we een, een, een zaak, een diefstalzaak... ook vanuit een, op een aanhanger in Tilburg. En de chauffeur die ging naar het zijn bij zijn politiebureau... Iedere politieman dient gewoon een aangifte op te nemen. Maar werd daar deur gewezen. Hmm. Daarna door naar het hoofdbureau. Want dat werd hem op dat bureau gezegd. Bij het hoofdbureau aangekomen werd weer geweigerd om aangifte Waarom op te nemen. Waarom dan? Ja, weet ik niet mevrouw. Dat weet ik niet. Maar dat heeft u vast gevraagd. Uh, nou, ik heb tegen de chauffeur gezegd van... ga nog maar een keer naar binnen. En uh, zeg dat je echt nadrukkelijk dat je aangifte wil doen. Dat heeft hij gedaan... En daarna, toen werd weer geweigerd. En ik had hem ingefluisterd, dan moet je hem vragen om, uh, om het dienstnummer. Ja. Plus, uh, hoe heet dat, uh, de naam. En dan zeg maar erbij dat je klacht gaat doen. En toen kon de aangifte wel. Hmm. Ja. Ja. Goed, ja. de andere kant van het verhaal van de politie kunnen we helaas nu nee, niet nee, horen. Nee, maar goed, maar dit is in elk geval dit is wat, uw verhaal. Ja. Ja, tot slot, Absoluut. is het zo dat totdat al die beveiligde plekken er zijn... het zin heeft om trainingen te geven? Ja. Wat dan? Wat leer je dan? Nou, in ieder geval dat ze allereerst aan hun eigen veiligheid denken. Op het moment dat er, dat er echt wapens in het spel zijn. Niet tegenspeurtelen. Gewoon hun gang laten gaan. En wel oog en oren open houden. En zorgen dat, dat je veilige plekken opzoekt. Veilige parkeerplaatsen. Het liefst naar ons eigen bedrijf in het buitenland. We hebben diverse vestigingen. Uh, zeven, in totaal, zeven landen in totaal in Europa. Mm -hmm. En op het moment dat ze daar kunnen parkeren, ga daar staan. En uh, dat is uh, veilig. Ja, maar goed, dat is natuurlijk dat, ook niet overal in Frankrijk niet, of in Spanje nee, of wherever. Nee, nee, nee. Dus, en anders uh, echt uh, zoeken naar een, een goede veilige plek. Ja, dat weet en, je ook nooit van tevoren, toch? En betwijfel doorrijden. Alleen uh, daar is de wetgever weer met de rijtijden. Kom je dan Precies. weer in de knoeien Dus het is, uh, het is allemaal moeilijk. Het is moeilijk, ja. Ja, ja hele moeilijke materie. Ik wens u veel sterkte in elk geval. Dat zal wel lukken. Met Dank uw u. personeel. Jawel. Ik sprak Maarten de Grauw. Hij is dus hoofdbeveiliging van transportbedrijf Bosman. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Dit was hem weer, de uitzending van vanavond. Morgen is het vrijdagavond. En dan spreek ik met Edwin de Vries. Hij is mijn gast, acteur en scenario schrijver. Op onze site tweedingen.nl kunt u informatie vinden over onze gasten en ook uitzendingen terugluisteren www.twedingen.nl Zoals gezegd. Um, ja, BNN Today, Willemijn Veenhoven zit er klaar voor. Zeker. Donderde um, avond. Ja, ik dat, weet het niet. Wat, wat zijn de thema's vanavond? De, de crime betekent dat <laughs> oh, altijd. Ja, dat en, zo. <laughs> ja, We hebben het uh, met uh, onze Crime Expert Marlini Fase over die uh, vreselijke moord op Joyce Hou. Uit Arnhem, dat meisje, dat is neergestoken waarschijnlijk door een 14-jarige jongen. En dat heeft allemaal te maken met een fout berichtje op Facebook of op Hives. Een dramatisch verhaal. Daar hebben we het over. En we hebben het over um, My Week with Marilyn Monroe, de nieuwe film. En dan vooral over hoe kan het dat 50 jaar na haar dood... dat ze nog steeds het icoon der iconen is. Uh, onder andere met René Mioch en Monique Sluiter... ook wel de Nederlandse Marilyn Monroe genoemd. Nou, dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Rachid Finch. Radio 1.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 Voorzitter van de AOB, Drescher, nam al snel afstand van de zware kritiek. Kijkersfiles leverden vorig jaar een economische schadepost op... van tussen de 4 en 8 miljoen euro. Dat antwoord minister Schultz van Hagen op vragen van de SP. Vorig jaar werden er 267 kijkersfiles geteld. Daarbij rijden automobilisten langzamer... om naar een ongeluk op de andere rijbaan te kijken. En Schrijver Herman Koch krijgt volgens zijn uitgever... een uitzonderlijk hoog bedrag voor de Amerikaanse vertaalrechten... van zijn Diné. Amerikanen hebben er meer dan 100.000 euro voor over. Het gemiddelde ligt tussen de 20.000 en 40.000 euro. De Amerikaanse editie van het diner moet begin volgend jaar verschijnen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 26 januari, 2 over half 9. Goedenavond. 20.000 leraren demonstreerden vandaag in de Utrechtse jaarbuurs tegen de urenorm en voor het behoud van hun vakantiedagen. Een boze leraar die legt straks uit waarom dat zo belangrijk is. En dan in Den Haag werd vandaag gepraat over de voetbalwet. Want die moet veel strenger, vindt de Tweede Kamer. Arnold Bloem is van het supportersplatform Betaald Voetbal en hij is hier zometeen te gast om te praten over deze wet. Dan de film My Week with Marilyn die draait vanaf vandaag in de bioscoop. Het is, het is dit jaar, 50 jaar geleden, dat Marilyn Monroe overleed. Met René Mioch en Monique Sluiter, de Nederlandse Marilyn Monroe, praat ik over haar. En onze Joris Keugel die gaat iets doen, maar wat? Jeroen van der Boom, Koen en Sander, Shuarma. Wat een leuke combinatie, hè? Maar wat gaan we doen? Dat hoor je zo. Nieuws. Ja, een website beginnen is één ding, maar een Hollywoodster bereid vinden om er meer dan 1 miljoen dollar in te investeren. Dat is iets anders en dat kreeg Edial Dekker voor elkaar. Hoe, dat horen we straks van hem. Maar eerst even, Edial, hoe was jouw dag vandaag? Het was heel erg druk, maar het uh, was een hele leuke dag ook wel. Heel spannend voor ons. En waarom en hoe dat zit en wie die beroemdheid was, dat is uh, zometeen over uh, een minuut of acht. horen we jou. Tot zo. Lucie Kink, de Today's Topics. Ja, uh, ik uh, heb bijvoorbeeld staken een leraar in Utrecht en in Groningen hebben ze een probleem met vals geld en het aantal verkeersovertredingen is afgenomen. Kun je niet uitsluiten dat als mensen drie keer een bon op de deurmat hebben gehad, dat ze daarna ook denken, ik ga me iets beter aan de regels uh, houden. Ja, en zo, zo, zo zijn er nog veel meer redenen waarom die dan naar beneden zijn gegaan met het aantal verkeersboetes. Dat hoor je zo meteen allemaal. Thank you, Luc. Sportneus, de de Graaf. Goedenavond. Hoi. De Nederlandse waterpolo-vrouwen hebben hun laatste wedstrijd op het EK in Eindhoven verloren. Spanje was met 11-10 te sterk. Daardoor is Nederland als zesde geëindigd. De vrouw verspeelde in de wedstrijd tegen Spanje een grote voorsprong. En daar baalde Jasmine Smit behoorlijk van. Nee, ja, om eerlijk te zijn gaat het echt helemaal nergens over. We staan gewoon 9-5 voor. En uh, we maken na nou, die periode spelen we hartstikke goed. En dan krijgen we het zo in elkaar om in een paar minuten tijd vier goals tegen. Dan krijgen zij zo weer gelijk.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 Duidelijke taal. Al met al hebben de Nederlandse vrouwen niet echt een best EK gespeeld. Van de vijf wedstrijden wonnen ze er maar één. En ook dat vond Jasmine Smit erg. Super frustrerend om eerlijk te zijn. We hadden ook vandaag gezegd, dan we willen gewoon graag vandaag een hele goede pot neerzetten. Omdat je dan inderdaad uh, nog een winstpartij hebt. En dat je nog een beetje gevoelend goed afsluit. En dan kan je gewoon de komende maanden met positieve gevoel in. En ja, dat is nu even, even zuur. Maar ik denk wel gewoon dat we uh, ja, dit terug moeten gaan kijken. En uh, dat we in de toekomst dat gewoon niet meer laten gebeuren. Ja, laten we dat hopen. Uh, ze moeten wel heel sterk zijn, want in mei strijden de Nederlandse vrouwen in Italië om een Olympisch startbewijs. En dat wordt een hele zware klus. Nederland is wel de Olympisch kampioen. Dan tennis, Rafael Nadal staat in de finale van de Australian Open in Melbourne. De Spanjaard won in vier sets van Roger Federer. Het begon niet best voor Nadal met een snelle break tegen. Maar gaandeweg, begon hij beter te spelen. Well, I was a little bit lucky that I had the, the break back at the, the next game. No, uh, that's true. I had a bit mistake at the beginning of the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 en wat uh, Mazzel vond, Nadal, dat hij na zijn verloren service meteen wist terug te breken. En dat hij in de derde set een dipje te boven kwam. Vanaf die cruciale games begon hij steeds beter te spelen. Nadal moet het in de finale opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Djokovic en Murray. En die is morgenochtend. Bij de vrouwen gaat de finale tussen de Russin Maria Sharapova en Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Die laatste klopte publiekslieveling Kim Kleisters in drie sets. Vanaf tien uur meer sport je dankjewel. Radio 1, PNN Today. Er is veel steun voor een strengere voetbalwet. Dat bleek vandaag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Die voetbalwet die werd anderhalf jaar geleden ingevoerd... om hooligans sneller en langer te kunnen straffen. Maar nog steeds loopt het soms uit de hand. En dus vinden veel partijen dat die wet moet worden aangescherpt. Arnold Bloem is van de supportersplatform Betaald Voetbal... en hij was bij de hoorzitting. Arnold, goedenavond. Goedenavond. Um, ja... Was het, was het nuttig, die hoorzitting? Heb je er al aan gehad? Ja, het was zeker nuttig. Uh, ik denk dat verschillende partijen gewoon even hebben aangegeven... hoe ze tegen het, uh, het probleem aankijken. En dat is altijd goed om elkaar even in de ogen te kunnen aankijken. En we staan eigenlijk allemaal voor hetzelfde doel. Namelijk voetbalsupporters zoveel mogelijk plezier... op het voetbalveld en rond het voetbalgeld uh, te verschaffen. Ja, en eigenlijk is iedereen het er wel over eens. Er de, de, de moet wat strenger gehandhaafd worden, beter gehandhaafd. En dan zegt uh, de Eredivisie, de KNVB, uh, meer deel van de Tweede Kamer... Uh, die zeggen van ja, uh, uh, de, uh, de groepen, hè, er moet meer aandacht komen voor de groepen die zich misdragen. Sta je erbij, dan hoor je erbij. En dan zeg jij, nee, dat vind ik echt niet zo goed nee, idee. Nee, daar zijn we wat minder enthousiast over. Uh, we zijn voor echt dadengerichte aanpak. En groepenaanpak. aanpak. Nationale Ombudsman heeft in het verleden ook wel onderzoek gedaan. Je moet niet de groepen aanpakken, maar je moet echt het individu aanpakken. Puur een aantal daders. En er zijn ongeveer, ja, bij het CIV, het landelijke bureau wat bijhoudt... hoeveel hooligans uh, er zijn. Ja. Die, daar staan een 2000 tot 3000 uh, staan daar op papier. Als je die laat melden... Geregistreerde 1000, hooligans. Russisch, geregistreerde <laughs> ja. hooligans. Als je die uh, bij de voetbalvelden vandaan houdt... heb je het. Het grootste probleem al opgelost. Ja. scheelt de belastingbetaler ook een hoop centen. Dus dat, uh... hey, je zegt dan heb je het grootste probleem al opgelost, maar wat is er op tegen om. Kijk, uh, uh, uh, ik kan me voorstellen, diegenen die erbij staan, die moedigen die die hard het wel aan, dus die voelen zich daardoor aangesterkt en die rammen er maar op los. Ik bedoel, er is toch niks op tegen om. om om er wat strenger tegen op te treden... zodat die groep die erachter staat denkt... shit, hier moet ik me misschien toch niet mee bemoeien. Uh, dat je die leider of die, die echte angel... dat je die keihard aanpakt, geen enkel probleem. Ja, daar maar is ja, iedereen je, voor. Precies, ja. maar als je in een uitvak uh, gezellig met z'n tweehonderden staat... of in een, in een ander vak met z'n tweehonderden... en je haalt er één uit die echt de dader is... dan heb je het probleem opgelost. Maar ja, de, de, de meerderheid de Tweede Kamer zegt... Nou ja, die groepsaanpak, dat willen we toch wel? Dus waarschijnlijk komt het er wel van. Ja, Eigenlijk uh, 141, uh, artikel 141 strafrecht geeft... al mogelijkheden om richting een groep iets te doen. Uh, dus... Wat dat betreft verandert daar niet zoveel. Alleen ja. dus heel moeilijk om die aanpak rond te krijgen. Dus uh, daar zie ik voorlopig nog niet zoveel in. Nou zegt de, poli de politiebonden die zeggen van ja, weet je, die voetbalwet die, uh, die moet gewoon wat, wat harder worden uh, toegepast. Uh, bijvoorbeeld de burgemeesters die kunnen een noodvordering doen uitgaan. En dan zouden ze bijvoorbeeld uh, horeca rondom het stadion kunnen verbieden even voor, voor die periode. Maar dat gebeurt niet. Dus uh, zij zeggen die hoeft die voetbalwet hem niet aan te scherpen. Het moet gewoon beter gebruikt worden. Nou, wat dat betreft is het ook nog een hele bureaucratische uh, wet die ook nog wel op een andere manier toe te passen is. Een, uh, een omgevingsverbod opleggen, dat kan. Een gebiedverbod opleggen. Daar worden in gemeenten ook echt veel gebruik van gemaakt, weet ik uit, uh, uit eigen ervaring. Heb ik zelf ook eens een keer de voetbalwet uh, moeten toepassen in, uh, in mijn gemeente. Maar je dat bent is een wethouder. ander val. Ik ben oh. wethouder en dan ben je ook lokaal burgemeester. En één keer heb ik die uh, moeten toepassen. Mm. Uh, dus daar is hij bruikbaar voor. Maar puur voor voetbal is het veel erg, uh, heel erg veel moeilijker om een heel specifiek en goed toe te passen. En daar zit dan heel veel aan papierderij uh, omheen. En dan eh, geldt die ook nog maar voor drie maanden. En drie maanden, ja dat klinkt leuk, maar dat zijn zes, zeven wedstrijden. Dat betekent nog niks. En vervolgens kan een burgemeester die vervolgens ook nog eens een keer gaan toepassen. En dan als iemand uit een andere gemeente komt dan waar de uh, voetbalploeg vandaan komt. Dan heb je ook weer een probleem. Moet je daar weer een hoop bureaucratie op zetten. Dat werkt niet. Dus dat moet je op een andere manier gaan invullen. Wat is er nou? Heb je, nu, je bent erbij geweest vanmiddag. Heb je een goed gevoel over? Iedereen is het er eigenlijk wel over eens. Hij moet, het moet strenger. Precies. En He, dan vooral die drie maanden dat je moet melden, dat moet een jaar worden. Ja, dat gaat ieder, iedereen ziet het best wel positief in. Omdat 99,9% nou van de voetbalsupporters gewoon geniet van het voetbal en langs de lijn staat. Ja, Maar, ja, nee, maar goed, dus de, de, het, er is wel consensus over het moet gewoon strenger en dat gaat ook gebeuren. Precies, want bijvoorbeeld in de arena, dat had voorkomen kunnen worden. Er was dus een met persoon die had een, eh, ja. een stadionverbod. En die komt toch in het stadion met een meldingsplicht of met een bandje om, om zijn benen, of telefonische stemherkenning thuis. Er zijn allerlei mogelijkheden om gewoon mensen zich thuis te laten melden. Daar zijn we groot voorstander van. En het gaat er ook doorkomen, dus meerderheid van de Tweede Kamer. In de precies, precies. Veel plezier bij de volgende wedstrijd. Dat uh, gaat zeker lukken. Wat is het vervelendst dat jij ooit hebt uitgefroten... Nou, ik ben zelf een keer bijna opgepakt, omdat ik een trein wilde halen. En er stond wat mee in de weg en daar liep ik doorheen. Dus uh, ja, het was een soort keer op het perron Bijna in het bos. opgepakt. Dus bijna, bijna, bijna, opgepakt. bijna. Maar mijn... het is toch nog goed gekomen. Goed. En uh, ja, mijn, uh, mijn zondag wordt helemaal goed als we uit bij Twente winnen met FC Groningen. Succes daarmee. Arno mm. van supporters uh, platform betaald voetbal. Dankjewel. Zometeen, je hebt een supergoed idee voor een website. En dan denk je, weet je wat, ik bel even een of andere filmster, een Hollywoodster. En ja, hoor, die had 1,2 miljoen over. Zometeen hoor je wie het was.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 die tanstol met Suddenly I See. Today. Willemijn Veenhoven. Stel, je hebt een heel goed idee voor een website... en je kan best wel wat geld gebruiken om die groot te maken, die website. Ja, hoe stoer is het dan al niet als een grote Hollywoodster tegen je zegt... nou, weet je, hier heb je meer dan een miljoen dollar. Doe ermee wat je leuk vindt. Ja, te mooi om waar te zijn, zo klinkt het. Toch is het precies wat Edial Dekker en zijn boer is overkomen. Edial, goedenavond. Ja, hallo, goedavond. We beginnen even met een fragmentje. Luister even mee. I want you to know that I just flung myself in the ocean because I can't live without you. <laughs> <laughs> no, I'm not calling you from the ocean because it was cold. I don't. I'm in some guy's house. I'm Alan Harper. I am in Alan Harper's house. <laughs> Ja, het gaat niet om het fragment, het gaat om de man die je hoort. Dat is natuurlijk acteur Ashton Kutcher, de ex van Demi Moore. En die hoorde een fragment uit de communicering Two and a Half Men. Um, Gidsie.com, zo heette jullie idee. En daar gaf Ashton, Ashton Kutcher 1,2 miljoen dollar uh, voor, voor dit idee. Zometeen hebben we het erover hoe die eigenlijk bij jullie terecht kwam. Maar eerst even dat, dat Gidsie.com, het, het is een soort marktplaats, maar dan niet voor spullen, maar voor diensten. Ja, inderdaad. Het is een, een marktplaats voor dingen om te doen. Dus het is een, uh, een plek waar je bijvoorbeeld een edelsmid vindt... Die, uh, die je leert hoe je een zilveren ring moet maken die je meekrijgt naar huis. Of, een, of iemand die je meeneemt naar, uh, naar Zeeland om oesters te zoeken... en die laat zien hoe je die klaarmaakt. Allerlei verschillende dingen om te doen. Ja, ja. Of ik kan masseren en ik zet erop... hoi, ik kan masseren, wie biedt er wat geld voor? Z zoiets. Ja, ja, inderdaad. Ja. dus dan kunnen mensen dat boeken via, via uh, Gitsi, Dan kunnen ze hun vrienden uitnodigen via Facebook en dat soort dingen. Ja. ja, goed idee lijkt mij. Of in ieder geval een heel origineel idee. En dat dacht die Ashton Kutcher toch ook. Uh, niet minst de minste Hollywoodster. Hoe kwamen jullie aan hem? Um, nou, wij hadden, uh, wij hadden een prototype gemaakt. We zijn drie maanden bezig geweest met een prototype. En uh, Ashton was al een investeerder in twee andere bedrijven in, in uh, Berlijn. Uh, Amen en Soundcloud. En uh, op het moment dat wij het prototype klaar hadden, dachten wij, nou, maak een lijstje van investeerders van waar we heel graag geld van wilden, zouden willen uh, hebben. Want je zat en in Berlijn toen, met je broer. Ja, precies. We zijn naar Berlijn verhuisd. We, hebben, we zijn 2,5 jaar geleden verhuisd naar Berlijn. En uh, waren klaar voor een nieuw avontuur. Dus mm -hmm. we hadden het prototype klaar. Uh, we hadden een e-mail gekregen van Ashton. We stuurden hem een e-mail met een, met een gebruiksnaam en een wachtwoord. Ja. En toen de volgende dag, toen belde Ashton Kutje op. En toen, nou, dat was een heel bizar moment natuurlijk. Nou, het was de eerste, eerst denk je dat je soort wordt gepankt of zo natuurlijk. Ja, uh, ja. En het was, maar hij was heel erg aardig meteen. Hij zei meteen, weet je wel, ik, heb, ik heb ingelogd, ik heb alles bekeken. En ik vind dat jullie meteen iets geweldigs bezig zijn. En toen had hij allemaal ideeën over hoe we zouden kunnen groeien. En weet je wel, wat voor Facebook integratie we zouden kunnen doen. Allerlei hele spannende dingen waar, we, waar wij ook al heel veel over hadden nagedacht. En toen zei hij, nou, laten we, laten we gaan samenwerken. En dat, dat wilden wij natuurlijk graag. Ja, want hij is geen, geen onbekende hè, met dit soort materie. Hij heeft, hij heeft geloof ik een technologieachtergrond ook. Dus hij is oprecht en, en geïnteresseerd. Hij heeft er verstand van. Ja, hij heeft er echt heel veel verstand van. Ja. Dus hij heeft ook al in heel veel andere bedrijven geïnvesteerd... zoals Foursquare en Airbnb... Mm -hmm. en... Uh, en Crop Widows en heel veel andere bedrijven. Dus hij is zeker geen onbekende. En uh, ja, toen we ook met hem praten, weet je. Dan praten we gewoon over hele nerdy dingen. Over API's en over Facebook-integraties. En, uh, en dat ik, soort dingen. Ik ga maar niet vragen wat API is, want dat gaat. Uh, nee. Ik weet zeker dat, dat de luisteraar en mijzelf bovenal veel te ver te boven gaat. Um, ja, want het grappige was, jullie, jullie zaten dus in Berlijn en hij, jullie zijn ook echt met hem op stap geweest daar. Ja, ja we zijn, hij is op ons kantoor geweest. We hebben twee uur lang gepraat over, over ja, allerlei dingen die met Gitty te maken hadden. En mm. toen zijn we samen met hem wat gaan eten en nog wat gaan drinken. En ja, we hebben echt een hele leuke avond gehad. Ook. En de hele avond over nerdige dingetjes gepraat. Ja, eigenlijk wel ja. <laughs> ja. ja. <laughs> en we stonden er dan, <laughs> dan niet voortdurend allemaal gillende meisjes om jullie tafel heen? kan ik me zo voorstellen. Uh, toen we naar het café gingen, toen, toen was dat zeker wel het geval, ja. ja, ja. ja maar jullie als die-hard-nerds uh, keken daar niet van op of om, neem ik aan? Uh, nou ja, wij, wij waren ook niet zo helemaal op de hoogte van uh, Toon and Half Men en Debbie Moore en zo. Wij leven toch een <lacht> beetje in een andere wereld, geloof <lacht> ja, ja. ik. Ja, maar op de redactie allemaal. Wat? Ashton Kutcher, Oh my god. Het is voor de voor heel vrouwelijke mens, helft van de wereld. Is het, is het een, een, een aardige jongen, zou ik maar zeggen, om te zien. Hey, en nu is de vraag: Hij heeft 1,2 miljoen in jullie bedrijf geïnvesteerd in, in de site. Betekent dat dan ook dat hij vanaf nu ja, meebeslist over welke kant het op gaat? Uh, voor een klein deel. Dus hij, is, hij, is, uh, hij maakt deel uit van een, van een grote groep investeerders. Uh, dus ook bijvoorbeeld Werner Vogels, de, de vice president van Amazon. En uh, uh, Samsung Capital en Index Ventures. Z zij doen het samen. Mm -hmm. En uh, eigenlijk betekent dat inderdaad, Ashton, dat hij adviseur is. Dat hij veel, weet je wel, dat hij, hij tijd met ons besteedt natuurlijk. Dat hij zijn uh, mening over Gidsie geeft. En dat hij voor een klein deel bepaalt ook waar we, waar we heen gaan uiteindelijk, ja. Want het idee is, gidsie.com, ik heb even gekeken. Het is nu, je kan in Amsterdam, kan je iets opzetten als je wil. Als je in Amsterdam woont, San Francisco, New York, nog wat steden. Maar de bedoeling is om het nog veel groter te maken. Ja, precies. We willen dat je eigenlijk overal in de wereld uh, je, je telefoon uit je zak haalt. Uh, wat, en dan uh, dingen in de, in de buurt vindt die je kunt gaan doen. Ja. Spannende dingen. En daarvoor, ja, daarvoor moeten we heel erg groeien. Dus we zijn bezig met een, met een groter team en dat soort dingen. Ja. En biedt Ashton Kutcher zelf ook iets aan? Uh, ja, hij gaat waarschijnlijk oh, ja? wel iets aanbieden binnenkort, ja. in LA. Wat, ja. wat dan? weet ik wel even weten? Uh, dat weten we nog niet. <laughs> hij is weer vrijgezel tenslotte. Dus uh, ja, ben benieuwd. Goed, ja, ik hou het in de gaten. Je denkt niet genoeg denk in je kan. Ja. ja, ik denk het ook. Hij, uh, het, is, het is een goed initiatief. Ik heb het even bekeken. Uh, de gidsie.com. En dan zie je het vanzelf. Dankjewel. Edil Derker, heel veel succes met je zin. Radio 1, The Yellow Today. De tandarts is behoorlijk duurder geworden. En daarom uh, wordt er gevraagd om een zwart boek. Maar hoe ging het vroegelijk, vroeger eigenlijk aan toe bij de tandarts? We gaan terug naar de 17e eeuw. Dat is na 9. Maar eerst nu de dag van onze eigen Joris Krekom. Het is één uur in de nacht. Ik sta in een van de duurste wijken van Nederland. In Blariken. Met uh, de drie FM-dj's van BNN. Koen Zwijnenberg en Sander Landinga. En deze laatste vroeg... Kom vannacht even hier naartoe. Want wij gaan een broodje shawarma brengen naar Jeroen van der Boom. En waarom? Koen en Sander zijn de kerstversen ambassadeurs van de Bart Foundation. En Jeroen van der Boom moet de derde worden. En ze willen hem daarmee overhalen om dat te gaan doen ook. En dat doen ze in de stijl zoals de oprichter dat van BNN deed, Bart de Graaf. Want die had het programma destijds. Waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? En zij gaan het nog één keer doen. En we staan hier met de cameraploeg. En uh, als het goed is, gaan we zo naar zijn huis toe. Hij hey, uh, vertelde aan ons dat hij uh, nou ja, regelmatig bij de rij is in Amsterdam. En dat ze ook als, als ze dan in Noord-Holland hebben opgetreden, en dat hij langs Amsterdam naar huis gaat, dat ze altijd even stoppen. Want er tegenover zit volgens Jeroen van de Boom de beste swarmerszaak van Nederland. Daar moet ik gewoon een broodje swarma van hebben. Dus uh, nu zijn er twee heren die als het goed is uh, kilootje of tig mee hebben. Waar staat de Bart Foundation ook weer voor? Uh, Bikkels. Bikkels zijn uh, jongeren met een uh, lichamelijke beperking die toch heel graag een eigen bedrijf willen beginnen. Nou, en daarin uh, steunt de de de, Bart de Graaf Foundation ze. Ze krijgen startkapitaal en dan kunnen ze aan de bak komen, zo te zeggen. En dan krijgen ze nog begeleiding en advies. Heb jij nog iets gezegd als ambassadeur? Nee, ik heb daar niks aan toe te voegen. <laughs> Hoe voelt het om ambassadeur te zijn? Ik vind het tof dat we het doen. En ik ben ook trots op. Ik was echt fan van Bart. Zonder er al te slijmerig over te komen. Maar ik heb echt van mijn moeder nog uh, zijn Bart Boos boekje gekregen voor mijn verjaardag. Nou, en nu staan we met zijn item, staan we hier. Vind ik toch een mooi moment. Mirjam, zus van Bart de Graaf, hoe is het nou weer om hier te staan? Ja, ik heb ze bijna allemaal gedaan, al die wakkermakers. Dus ik vind het nu wel heel bijzonder om het nog een keer te doen. Hoe was dat toen? Ja. Spannend. Maar ja, het moment dat er aangebeld moest worden... Dan, uh, dan had Bart zoiets van, oh meer, ik doe het niet hoor. Ik doe het niet, ik doe het niet. En we zonden met z'n allen in, in, in een fucking schagen bij Marco Borsato voor de deur. Maar ja, uiteindelijk duwde ik hem dan en dat ging niet, toch? We staan voor het huis van Jeroen van de Boom. Met de hele crew, televisie. Spannend, hè? Ja. Het gaat goed met de snappels, hebben wij zojuist geconcludeerd. Overal camera's. Hoeveel auto's had je gezien? Uh, drie. Oh, maar drie. kan die niet eens iedere dag van de week een auto nemen. Hallo? Wat is een besteld? Zwar besteld. Wie? Je spreekt met uh, Koen en Sander. Koen en Sander. Lacht je te slapen? hè. meer voor We hadden jou uh, twee weken geleden in de uitzending aan de lijn. En toen vroegen wij jou. Waar kunnen wij je s'nachts voor wakker maken? Ja, dat weet je niet dit, hè. We hebben een paar kilo shawarma voor je. Dus kom je even hierheen, Jeroen. Ik zit nou een geintje, dan ben ik, nou gewoon, ja, zit ik gewoon in een van de maffe graf van mananensplit. Denk je, denk je dat, dat wij voor ons om drie uur s'nachts voor jou duurt staan? Ja, wacht, ik loop op nog bloc Maar oh, hij is al warm ook, hè. Oh, we hebben broodjes, hebben we hebben zo'n. Jullie gaan wel even met mij naar binnen of is het ja. We mogen mee met uh, Jeroen. Hij komt hier aan in een uh, trailboek, een wit t-shirt. Ziet er nog wat slaperig uit? Maar nou, deze willen we aan heel Nederland bekendmaken. Oh wacht even, Dat nou jij, hij, ik heb hem al geloofd. Zijn jij naast ons twee hè? Amsterdam geworden voor de uh, Bart van De Bart van Foundation, ja. Dus bij deze nou dat is hartelijk vieren. En, en, is, leuk, en, en is dit dan allemaal oh nou, heel Nederlandse weten. Ja, nou dan gaan we flink aan de bak. Drie maanden geleden ben ik uh, gepolst. Wij zijn, ik heb meegereden met, uh, met een challenge. En daar reden wij voor de Bart Foundation. Ja, ja. En toen uh, ben ik benaderd door uh, Mirjam, de zus van Bart. Van wel wat een leuke stichting zijn we bezig. We gaan het nog beter maken, nog groter maken. En, en Bart uh, is over een paar maanden, uh, is het is tien jaar geleden dat hij uh, gestorven is. Daar gaan we ook wat mee doen. een soort auto-nieuw feest te houden. Nou, daar zaten we op te breinen. En die zei van ik wil wat meer doen. Want ik vind het eigenlijk wel eens een keer leuk om iets te doen in Nederland. En ze zegt, nou, als het zover is, dan, dan, dan, ga ik je, dan ga ik je benaderen. En als ik iets doe, dan doe ik het ook. Leuk hè? Ja, ik vond het heel leuk omdat, het, omdat ik nu een beetje weet of wij samen weten hoe Bart zich heeft gevoeld. En ik vond het heel leuk om hierdoor te Ik toch eigenlijk niet van. Voor... Ik dacht we gaan die show hier bij het hek opeten, maar hij we, we mochten helemaal naar binnen ja, Het blijft gewoon jongen. Het is een gewone jongen. In een veel te groot huis. <laughs> Dat was je hier natuurlijk nog, Jeroen van der Baal. Ja. De koeks, how do you like that?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 Morgen weer eentje. Zometeen na negende nog veel meer BNN Today. We hebben het uh, onder andere over Merlin Monroe. Het is 50 jaar nu dat ze is overleden. Het wordt een iconisch jaar. Dat zometeen. <totstutters>